Rond het besmette gebouw worden nu ook metingen verricht. De uitkomst daarvan wordt over een paar uur verwacht. In Duitsland zijn vandaag deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg. Volgens Peilingen draaien die uit op een historisch verlies voor de CDU van bondskanselier Merkel. Belangrijkste reden is de nucleaire crisis in Japan. Veel Duitsers hopen dat kerncentrales dichtgaan door op de groene te stemmen. Om de tegenstanders van kernenergie tegemoet te komen... kondigde Merkel afgelopen week aan dat ze zeven van de 17 centrales in Duitsland tijdelijk stillegt. Door een onderzoek naar spookfiles is de snelweg van Helmond naar Eindhoven bijna de hele dag dicht. Bij de test rijden 70 auto's in een lange rij achter elkaar. Het rijgedrag wordt door TNO vastgelegd met 50 camera's. Het onderzoeksinstituut zoekt naar manieren om spookfiles te voorkomen... Die files ontstaan als een automobilist plotseling remt of van baan verandert, waardoor de auto's erachter moeten afremmen. De A270 van Helmond naar Eindhoven is tot zes uur dicht. De komende twee maanden wordt de weg nog een keer afgesloten voor vervolgonderzoeken. In Australië is de Formule 1-seizoen begonnen met een minuut stilte. De coureurs en het publiek herdachten de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Japan. Het raceizoen is dit jaar later begonnen dan gepland. De Grand Prix van Bahrein, die twee weken geleden had moeten plaatsvinden, werd afgelast vanwege de onrust in het land. De race in Melbourne, die een uur geleden begon, is daarmee de eerste wedstrijd van het nieuwe Formule 1 seizoen. En dan het weer in het zuiden bewolkt in de rest van het land zon. Het wordt 9 tot 13 graden. Morgen en dinsdag is het ook zonnig lenteweer. Dit was het NOS Journaal. Vila Park, een plankenvloer in parketkwaliteit. Kijk op Bruinzeelvloeren.nl REL, het AVRO kunstprogramma met Michiel Romein en Jim Lamoureux richt zich op oud en nieuw. Spelen hedendaagse kunstenaars Leentje Buur bij oude meesters? Voel toch of je in een zweefmolen zit met een, een zuurstof. REL, onbevangen, zonder waardeoordeel en met veel gevoel voor humor. Vanavond om tien over elf bij de AVRO op Nederland 2. Zondag 17 april.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 gaan heggenvlechten, slechtvalken bekijken en naar Groenland, waar moeders hun kinderen geen borstvoeding mogen geven omdat hun moedermelk vergiftigd is met onze chemische producten. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Behalve vogels kijken, neem nu Big Brother, is de mens mateloos geobsedeerd door vogels schieten. Het blijkt een kick te geven van ongekende orde om een dier uit de lucht te knallen. Die ultieme bevrediging werd deze week op macabere wijze... gerepresenteerd door Duitse onderzoekscijfers. Jaarlijks worden er in Europa meer dan 100 miljoen vogels geschoten. 100 miljoen. Waar talloze groeperingen en burgers bezig zijn om vogels te beschermen... en soorten voor uitsterven te behoeden... worden ze door waanzinnigen met bosjes uit de lucht geschoten. Dat doet maar met onze natuur. Zeldzame soorten als de wulp, de goudplevier en de watersnip... worden met honderdduizenden afgeslacht. Frankrijk voert de dodenlijst aan met 25 miljoen geschoten vogels per jaar. Maar Nederland blaast een aardig partijtje mee en staat op de 1e plaats 10 miljoen. Ieder jaar in Nederland 10 miljoen vogels. Dat is overdag, want s'nachts is het lastig jagen, vier per minuut. Dag in, dag uit, een jaar lang. Elke 15 seconden wordt er één vogel uit de lucht geknald. En dan vragen sommige mensen zich nog af... Wat we er toch aan kunnen doen om de natuur een beetje te helpen. Nou, 10 miljoen vogels minder schieten, zou ik zeggen. Hoe simpel kan natuurbescherming zijn? Daar gaat er weer eentje. Vier per minuut. Het derde deel, het vivatje. Oké, daar gaat er weer een. Vier per minuut. We zijn nog lang niet aan de tien miljoen. U hoorde het derde deel, het vivatje uit het zesde concerto-armonico... van graaf Unico Wilhelm van Wassenaar. Tijd voor de rotbeestenverkiezing van vroege vogels. Tot Pasen kunt u via de website www.rotbeesten.nl aangeven... wat uw favoriete drie dierlijke kwelgeesten zijn. Elke week laten we u een ambassadeur van een rotbeest horen. Vanmorgen is dat vossendeskundige Jaap Mulder. Maar zijn pleidooi gaat dit keer niet over de vos. Een van de rotbeesten op de site Vroege Vogels is de nijlgans. En daar ben je niet zo blij mee, hè Jaap. Met die nijlgans ben ik, uh, daar sta ik een beetje neutraal tegenover. Maar dat hij dus als rotbeest op die lijst staat, dat vind ik wel een beetje raar eigenlijk. Want dat dier is al, uh, al, al decennia lang ingeburgerd in Nederland. En op de een of andere manier heeft hij een heel, uh, heel negatief uh, beeld. Is er wordt er van hem opgehangen. En volgens mij valt het allemaal reusachtig mee. Ik vind het zelf wel juist uh, wel interessant hoe dat, hoe dat werkt, dat zo'n. Exoot, hè, wat hij oorspronkelijk is. Hoe die dan een plek weet te vinden in de Nederlandse ecologie. Daar heb je eigenlijk bewondering voor. Ik vind dat in elk geval interessant. Het is natuurlijk de, de makker met, met een onderzoeker. Die, die vindt alles interessant eigenlijk. En die wil, die wil alleen maar vragen stellen en antwoorden erop vinden. En die hoeft niet zo gauw in te grijpen, niet zo nodig in te grijpen. Maar er zijn heel veel mensen die willen ingrijpen, die willen zo'n beest bestrijden. Die hoort hier niet thuis, zeggen ze dan. En hij is zo agressief. En hij verdrijft andere beesten. Nou ja, dat, dat gebeurt wel eens, maar dat, dat gebeurt allemaal op zo'n kleine schaal. dat ja, Er is geen enkel diersoort die nadeel ondervindt van die uh, nijlgans. Er zijn geen soorten die achteruit gaan daardoor. Kijk, hij begint nogal vroeg in het voorjaar te broeden... en dan gaat hij vaak op roofvogelnesten zitten. En uh, ja, dat betekent dat die roofvogel die dan wil komen broeden, die is dan te laat... Maar ja, wat gebeurt er dan? In het algemeen bouwen die beesten gewoon een nieuw nest in de buurt... en uh, gaan ze lekker door met broeden. Dus er is gewoon niet zoveel aan de hand rond dat beest. Maar niet echt een aardbaar beest dus, hè? En waarom eigenlijk niet? Ik vind hem wel mooie kleuren hebben. En dat hij af en toe zo'n beetje agressief is... ja, in de natuur is niet alles pais en vree. Hij duldt andere dieren soms niet in zijn buurt. Nou ja, zo so wat, dan moeten die maar een stukje opschuiven. Vaak zijn beesten rotbeesten omdat wij er als mens last van hebben. Hebben wij als mens last van de nijlgans? Ik geloof het niet, nee. Kijk, een groot voordeel met die nijlgans is dat die heel erg territoriaal is. En dat betekent dat er nooit grote aantallen van komen, zoals van de andere ganzen. He, die zitten in grote kuddes het gras van de boer op te vreten. Uh, die nijlganzen niet. Er zit hier en daar zit een plukje nijlganzen. Dat is het. Dus die, die regelen die aantallen zelf. Dus hartstikke goed. Krijgen we geen last van. Zijn ze mooi? Ik vind ze zelf heel mooi, ja. Ik vind die, uh, die bruine kleur uh, op de vleugels, zo'n kastanjebruine... Uh, dat is een mooie kleur, vind ik. Maar wat mij betreft mag die met rust gelaten worden. Kijk, Jaap Mulder breekt een lans voor de Nelgans. Zo kan het dus ook. En er zijn op zijn verzoek wel weer twee diersoorten toegevoegd... aan de lijst uh, rotbeesten.nl. U kunt vanaf nu ook stemmen op de sperwer. En de... Waarom heeft Jaap Mulder die nou toegevoegd? De schaamluis. MUZIEK Het eerste deel, het Allegro, uit de pianosonate in best groot van de Italiaanse componist eh, Cima Rosa, uitgevoerd door Victor San Giorgio. Ja, dan komt er nu een belangwekkend onderwerp voor iedereen die verontrust is over de regeringsplannen op een paar weken geleden werd Das en Boom heropgericht door Jaap Dierkmaat En sindsdien hebben we op allerlei plaatsen de woede van Dierkmaat gehoord, gezien en gelezen. Dinsdag nog in Vroege Vogels op tv. En nu is het echt tijd voor actie. U hoort zometeen wat dat inhoudt. En ook hoe u zelf mee kunt doen in de strijd voor de natuur. Joost Huizing praat met Jaap Dierkmaat. Ik zit met Jaap Paul naast een van de meest zeldzame plantjes van Nederland. Ja, dit is uh, smalbladig longkruid. Je kunt een Mooi, beetje he? vaag op het blad zien dat er een beetje longachtige blaasjes op zitten. Met breedbladigen zie je dat heel duidelijk. Maar dat is in een algemeen tuinplantje. En dit is dus de laatste groeiplek in Nederland van het uh, smalbladig longkruid. En dat staat nog in één particuliere tuin. Wat deel uitmaakt van een oude kloostertuin uh, met bronnen en uh, vijvers. En uh, dat was tot voor kort uh, beschermd als uh, staatsnatuurmonument. Maar onze nieuwe staatssecretaris wil al die beschermde gebieden gaan opheffen. Zelfs als het om de laatste exemplaar van de soort gaat. En nu is wat jou betreft de maat vol? Ja, er worden nu grenzen overschreden die het betamelijke echt niet toestaan. Dus ik vind er eigenlijk nu gewoon dat de rechter er maar bij moet komen. En uh, al die plannetjes moeten maar gearresteerd worden... en uh, tot na de orde voorgelegd worden aan uh, de Europese Commissie. Deze man staat op de ziel van 50 jaar geschiedenis in dit land... waarbij we nog enigszins respectvol met de natuur omgingen. En hij kaak de meest waanzinnige onzin uit de laatste tijd... Laatst wat hij zei was dat de overheid niet van invloed is op het voorbestaan van soorten. Nou, uitsluitend de overheid draagt het gezag en is van invloed. En hij, met zijn plannen, draait soort naar soort de nek om straks. En dat is onze staatssecretaris, onze bewindspersoon voor de natuur. Ja, maar die is niet fit om te regeren, als je mij vraagt. Hij heeft een totaal buiten de realiteit staande visie op, uh, op de samenleving. Wat ga je doen? Uh, nou, dat is maar één ding wat je dan moet doen. Dan haal je de rechter erbij. In dit geval is dat een soort politie, maar dan nationaal en internationaal. Maar, maar welke regels overtreedt hij dan? Hij overtreedt uh, eigenlijk alle behoorlijke bestuursregels. Maar daarbij ook nog eens een keer letterlijk alle natuurwetten die we internationaal hebben afgesproken. En opent de deur naar het afvoeren van soort naar soort. En zelfs algemene soorten zullen straks bedreigd zijn. Door zijn uh, ja, doorknippen van die tradities van het natuurbeschermingsbeleid in dit land. Maar het is nogal wat om te gaan procederen naar de rechter te stappen tegen de overheid. Dat is helemaal niet vreemd. Dat is heel normaal in een rechtsstaat. Het kost, kost heel veel tijd. Het kost vooral veel geld, want je moet het goed doen. Als je dat aanpakt, moet je met de advocaten komen die beter maar eens over praten. Je moet de rechters hun tijd niet gebruiken voor onnutte dingen. Dus je moet echt topadvocaten op internationaal natuurbeschermingsrecht inhuren. En dat kost klauwen met geld. Dat is het enige wat er als lang kleeft, dat het veel geld kost. Ja. Heeft das en boom zoveel geld? Nee, ik voel me wel een beetje Willem van Oranje voor de natuur nu. Uh, ik denk dat ik mijn moeder in de Dillenburg moet bellen... om alle zilver en kunst te gaan verkopen om aan geld te komen voor huurlingen. Nee, wij hebben het geld hard nodig. En ik roep ook iedereen op dat geld uh, over te maken. En het kan van dubbeltjes tot en met uh, duizenden euro's zijn. En uh, liefst natuurlijk meteen honderdduizend. Want ik heb begrepen dat van de advocaten dat ik in drie jaar tijd... ongeveer er wel drie ton aan kwijt ben om Zelf. op alle bestuursniveaus... in Straatsburg, Brussel, Luxemburg en in Nederland op de kaart te zetten. Want je moet echt naar de hoogste rechtsinstanties toe? Ja, en we zijn verdragsluitende partijen zowel in in Straatsburg als in Brussel en zelfs bij de VN. Dus weet je die moet dus alle niveaus moet je, uh, aanpakken. Want recht verwacht wel consequent en consistente aanpak. Want anders blazen ze ons uh, de rechtszaal uit. En daarom is er nu een soort fonds gestart, opgericht, om uh, geld bijeen te krijgen. om die stap naar de rechter te kunnen betalen. Ja, recht op natuur. Dat is zijn naam. Ja, een recht op natuur, dat is niet alleen uh, dat je het recht hebt op natuur. Daar ben ik het helemaal mee eens, ook onze kinderen en kindskinderen. Want gaat gaat bleken niet over dit bloempje. Die zijn ook van onze kinderen, die moeten die ook kunnen zien. Maar het gaat er ook om dat uh, je het recht nu toepast op natuur. En dat is de enige weg, want uiteindelijk hebben wij als uh, Volkerenbond op deze wereld... afspraken gemaakt met elkaar eerst over de rechten van de mens. En later als VN ook over de rechten van, uh, van kinderen en de rechten van vrouwen. En, en de rechten van homo's inmiddels, hoop ik. En eh, nou, dan krijg je nou ook de rechten voor de natuur. En dat is ook logisch. De onze koningin heeft nog niet zo lang geleden een uh, toespraak gehouden... en ze het ook had over de rechten van watervallen, bergen, van dieren... En, en, en de rechten van nageslacht, om dat ook te mogen ervaren. En dat kun je alleen maar juridisch afdichten... in een uh, overgebureaucratiseerde samenleving moet dat letterlijk met tekst. En ik vind dat aan die tekst nu getoetst moet worden... want hij gaat er volledig aan voorbij. Je zei net al, uh, dat kan met dubbeltjes... Kinderen die hun spaarpot omdraaien om de natuur te gaan redden bij de rechter. Maar liever nog wat grotere bedragen. Ja, natuurlijk. Want als mensen certificaten zouden kopen, we gaan certificaten uitgeven: recht op, dus echt natuurrechten. En daar staat dan ook heel mooi in uitgelegd en getoond waar het om zal gaan. Ja, dan moet je ook wel een, een minimumbedrag, vind ik, overmaken. Hè? Dus je kunt die verkopen voor 20 euro, koop je een recht. En dat kan je vervolgens weer cadeau doen aan je moeder of aan je schoonmoeder... of aan de kinderen of aan je pasgeboren kleinkind. Ja, bij kinderen lijkt me dat een, bij de geboorte een mooi moment. Ja, want vergis je niet waar het om draait. Hè? Nu, nu wordt bepaald wat voor natuur zij in dit land nog zullen aantreffen. En die was al schamel, maar in ieder geval nog de tonen waard. En als dit doorgaat, dan moeten we ons alleen nog maar schamen. Je bent echt kwaad. Ja, dit komt aan de ziel uh, van mijn levenswerk. En, uh, en dat is geen hobby. Het, het behouden van natuur is het behouden van de levenslixer op aarde... waar mensen in, uh, in slapen, in wonen, in werken en in overleven moeten. En uh, het wordt al duister genoeg dat we dit jaar de 7 miljardste inwoner op aarde krijgen. En we overvragen de aarde nu al. Maar we gaan naar 9 miljard over nog geen 25 jaar. En als dat bereikt wordt, dan breekt de pleuris uit over schaarste en over uh, van alles en nog wat. En dan hebben mensen wel wat anders aan hun hoofd als natuurbehoud, ja, dus gaat, we moeten het ga, nu regelen. Gaat dat plantje, ach, mooie ach, blauwe ach, bloemetjes, nou, nou, gaat, gaat dat dat nog uh, halen? Tuurlijk, als je hierdoor vertedend kan raken en dit kan beschermen, dan ben je de aarde waard. En als mensen dat doen, als volkeren dat doen, dat was het teken van hoop in verdragen. En die hoop wordt de grond ingeboord als omdat er een economische hiccup is. Ik heb er inmiddels in mijn korte leven al zes of zeven meegemaakt met veel meer werkelozen als nu. Dan gaan we maar bezuinigen op het levensdeliksel, op de natuur en op het milieu. Die lijkt me niet goed snik. Je hebt mij overtuigd, via de website van Vroegevolgens... kan iedereen vinden hoe die geld kan overmaken voor dit mooie, nobele doel. Mag ik de eerste zijn? Jazeker. 100 euro? Hartstikke goed. En dan gaan we nog even een foto maken van jou met dit prachtige plantje. Blijf even zitten. Jaap Dirkmaat, een mooi en uh, ontketend mens inmiddels. Um, een foto van Jaap en de blauwe bloemetjes vindt u op onze website vroegevogels.vara.nl. En daar staat ook de informatie over. Ja, zo knal hebben we er eentje. Um, over het steunfonds recht op natuur. Geeft u om de natuur, geef dan voor de natuur. Elk bedrag is welkom. En voor elke 20 euro krijgt u een certificaat. U hoorde het menuet uit, uit de Arlesienne suite van de Franse componist Georges Bizet. En ook hoorde u af en toe geknal. En daarmee vragen we aandacht voor het feit dat er in Nederland per jaar 10 miljoen vogels worden geschoten. Hup, daar heb je weer een Worden geschoten. 10 miljoen per jaar. Dat is overdag 4 per minuut. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Bij het eilandje Nightingale in de eilandengroep Tristan da Cunha... in de zuidelijke Atlantische Oceaan... is afgelopen maandag een vrachtschip op de rotsen gelopen. In het schip zit behalve een hele hoop soja... ook 1500 ton ruwe stookolie. En een groot deel daarvan is inmiddels in zee beland... en op het eiland gespoeld. Op deze eilanden komt bijna de helft van de wereldpopulatie... rotsspringerpinguïns voor... En er zijn al uh, veel met olie besmeurde vogels gevonden. Behalve voor olievervuiling zijn biologen bang voor nog een ecologische ramp door dit scheepsongeluk. Vrijwel altijd zitten er ongewild op sojaschepen veel ratten. En als die het tot nog toe rattenvrije eiland Nightingale bereiken, gaat het pas echt mis. De kapitein van het schip heeft gezegd dat de lading rattenvrij was, maar bioloog Albert Bijntema is daar niet gerust op. Hij kent het gebied van de eilandengroep Tristan da Cunha als zijn broekzak en houdt de ontwikkelingen daar nauwlettend in de gaten. De environmental officers van Tristan zelf die zijn naar Nightingale gegaan en hebben daar uit voorzorg een heel kort don rattenvallen ...neergelegd langs de kustlijn in de buurt van het wrak. Want wat gebeurt er op zo'n eiland waar geen ratten leven als die aan land zouden komen? Wat gebeurt er? Nou, dan? dat is een totale ramp. Dat betekent gewoon uitroeiing. Totale uitroeiing van hele populaties, van miljoenen zeevogels. Want die ratten die vermenigvuldigen zich in zo'n voedselrijke omstandigheden explosief. Voornamelijk zeevogels. 16 verschillende soorten stormvogels, pijlstormvogels, albatrossen, penguins. Alles door elkaar. Voor de grote pijlstofvogel bijvoorbeeld zit uh, twee derde tot drie kwart van de wereldpopulatie op Nightingale. En dat zijn holenbroeders. En holenbroeders zijn een speciaal de klos, vooral de kuikens. Dat is de makkelijke prooi. Je ratten lopen gewoon van hol naar hol en, en halen alles leeg. Laten we met z'n allen duimen dat het schip inderdaad vrij was en dat het niet gaat gebeuren. Want als het wel gebeurt, echt een totale ramp. Een onderzoek. Ruim 6,5 miljoen vierkante kilometer kantoorruimte in Nederland staat leeg. Bijna 14 procent. En of dat niet genoeg verspilling is, de komende jaren zal de leegstand groeien tot een kwart van alle kantoren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Belangrijkste oorzaak is het groeiende aantal werknemers dat ervoor kiest om thuis te werken. Ook wel het nieuwe werken genoemd. De PvdA is het zat met de leegstand en stelde deze week voor om statiegeld te gaan heffen op nieuwe kantoorpanden. Met dit geld zou dan later de renovatie van het gebouw betaald kunnen worden. Door oude panden op te knappen zullen ze sneller verkocht worden en is er minder behoefte aan nieuwbouw. Zo is de redenering. Klein Grut. De Grutelm. En weidevogels in het algemeen hebben het dit jaar moeilijker dan ooit. En dat heeft alles te maken met de droge winter. Volgens weidevogelonderzoekers is de bodem van de graslanden kurkdroog... en zijn de regenwormen diep weggekropen. Terwijl de grutto's, kievieten en turenluurs juist nu, net voor het broedseizoen... zich flink zouden moeten opvetten om eieren te kunnen produceren. Landschap Noord-Holland is een actie begonnen om iets voor de weidevogels te doen. Woordvoerder Dirk Tanger. Nou, we hebben het volgende bedacht. En wij gaan de, voor de, de boeren in Noord-Holland vragen om um, een geppels nat te maken. Of zelfs uh, een, een grote delen van het grasland, de, de helft of meer, een laagje water op te zetten. Zodat de wormen weer naar boven komen en ook andere bodemfauna. Die kan dan goed gegeten worden door de weidevogels. En we hopen dan dat ze dan zoveel energie krijgen dat ze alsnog in april eieren kunnen vormen. En de, de hele cyclus van het broeden en het almeren kunnen gaan uh, meemaken. Ja, want als we dat nou niet gaan doen... Ja, dan wordt het waarschijnlijk voor een hoop uh, vogels een uh, niet broedseizoen. Hetgeen betekent dat ze al vroeg weer in groepen zich gaan verzamelen en uh, dat betekent dat er nog minder kuikens zullen grootkomen als dat we al hebben in de, de normale jaren. Klimaatverandering. Het is de laatste 25 jaar flink harder gaan waaien op zee. Dat schrijven Australische onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Science. De windkracht nam tussen 1985 en 2008 gemiddeld toe tot zo'n 10 Verder steeg de hoogte van de golven tot bijna 1 per jaar. De toename is het sterkst op het zuidelijk halfrond. Het is nog onduidelijk waardoor de toename van wind en golven wordt veroorzaakt. De onderzoekers houden er rekening mee dat het komt door de opwarming van de aarde. Bedreigde natuur. Dat was een klein muziekje, maar we willen eigenlijk dit geluid. Ja, u herkent het natuurlijk. De koekoek, het is een van de bekendste trucjes uit de vogelwereld. Koekoeken die hun eieren leggen in de nestjes van andere vogels. Maar dat trucje wordt steeds vaker doorzien. Britse onderzoekers kwamen erachter dat de gekraagde roodstaart, die veel koekoekseieren in het nest krijgt, zelfs let op de ultraviolette kleur van het ei om te zien of dit geen legsel is van een andere vogel. De gekraagde roodstaart heeft een extra soort kegeltjes in het oog... waardoor de vogel ultraviolet kan waarnemen. Voor de koekoek is het dus een uitdaging... het ultraviolette patroon van de eieren van de roodstaart goed na te bootsen. En lukt dat niet, dan gooit de roodstaart de eieren van de koekoek uit het nest. De hegemus, een ander slachtoffer, is een stuk minder slim. Die herkent het witte ei van de koekoek zelfs niet tussen de eigen blauwe eieren. Een ontdekking... Na twintig jaar gesteggel is de kogel door de kerk. De Amsterdam albatros is toch echt een aparte soort. De Canadese wetenschappers hebben dit door genetisch onderzoek ontdekt. Zo verschilt de DNA aanzienlijk van dat van de reuzenalbatros. albatros. Ook qua uiterlijk is er verschil. Zo is de Amsterdam albatros... Iets kleiner en iets bruiner. En daarmee is hij inderdaad misschien ook wel heel alba trots. De Amsterdam albatros. De Amsterdam-albatros werd in 1983 ontdekt op het eiland. Hoe kan het ook Amsterdam, hoe kan het ook anders? In de Indische Oceaan. Op dit moment leveren er nog 170 exemplaren. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Um, dat, was, en weer een knal. dat was de vijfde Hongaarse dans van de Duitse componist Johannes Brahms, uitgevoerd door het duo Sanssouci. Als er één vogel is die eruit springt op de webcam van beleefde lente... dan is het wel de slechtvalk... Nog even de Slechtvalk. Er wordt druk geschakeld aan de knop. Ja, dat is hem. Ja, dat is de Slechtvalk. Voorlopig resultaat. Vier eieren. Paul Marcus van werkgroep Slechtvalk Nederland. Webloghouder voor deze soort van beleefde lente. Hebben we nu aan de lijn. Paul, goedemorgen. Ik hoor wel een Slechtvalk, maar geen Paul Marcus van de werkgroep Slechtvalk Nederland. Hallo Paul, horen we je nog? Ja, want met Paul willen we natuurlijk graag even praten over het laatste nieuws. Ik heb nu de webcams voor mij staan. Ik zie het vrouwtje daarboven op die hele hoge mast. In uh, de mortel zit het vrouwtje te broeden. We zien een laagje steentjes liggen in, het, uh, in de nestkast. We zien het vrouwtje. Ja, ze zit daar heel stil. en Paul, ben je er al? Nee, of horen we Paul nu? Nee, nog niet. Ja, op beleefdelente.nl kunt u natuurlijk al die vogels in die nestkast volgen. De steenhaal en de oehoe in de groeven en de, de boomklever en de ijsvogel en de, uh, de slechtvalk. En, uh, het zijn er twee camera's. Eén zit dus binnen in die nestkast en de ander is een prachtig buitenbeeld. Ja, dat kan ik ook wel vertellen. Op die, op, die, op, de, op die buitencamera zie je af en toe dat mannetje komen aanvliegen op die reusachtige hoogte. Je krijgt er hoogtevrees van als je het ziet en dan komt hij aanvliegen met een prooi en dan grijpt hij naar het, het platformje dat daar gemaakt is... om zich uh, vast te klampen en om die prooi over te dragen aan het vrouwtje. En uh, nu zouden we het toch echt fijn vinden als we Paul Marcus onder de knop hebben. Het gaat nog niet lukken. Nee. Ja, Andrea van Pol die zat, vroeger, die zat vroeger 24 uur per dag in die nestkast te kijken. En die gaf dan een heel spannend relaas van een paar minuten... over al, al dat moois wat ze gezien had. Maar um, ik hou nu even bij de slechtvalk. Nee, gaan we even door naar onze, onze andere rubriek. En dan straks misschien nog even uh, Paul Marks van de werkgroep uh, Slechtvalken. Welkom. In tuinreservaten.nl De staanders moeten tussen de liggers. Wie kan dat het beste in Nederland? In Oefeld werd onlangs het zesde nationaal kampioenschap Maasheggenvlechten gehouden. Het gaat erom dat de meidoorn zodanig in elkaar wordt gevlochten... dat er geen vee meer overheen of onderdoor kan. En dat is een secuur werkje. De staanders worden schuin ingezaagd en met een, uh, met een krom mes, de zogenaamde hiep... wordt de tak voorzichtig verder opengekloofd, zodat er weer nieuwe scheuten gaan groeien. Op deze manier wordt het van oudsher bekende Maasheggenlandschap... aan de oevers van de Maas in stand gehouden. Maar kun je dat ook in je eigen tuin doen en hegvlechten? Bijvoorbeeld in plaats van een schutting neerzetten? Verslaggever Johan Dibbits is zijn licht gaan opsteken... bij het Nederlands kampioenschap Maasheggenvlechten. We zullen deze eens pakken, Peter. Hè? Die moeten achterdoor. Hè? Ja. Ik zaag hem heel even in. Ja, Pas op, jongens. En dan ga ik even met de hiep erin slaan en dan loop ik op en neervrek en dan krijg je een hele mooie zaagwond die heel mooi glad is. En dan wordt hij daar de tussen gevlochten. Dus je pakt de tak, je maakt een inkeping, je Slaat. buigt hem. Ja. En, en dat tikje, dat, dat is het dan. Dat vakkundige uh, tikje met de hiep. Met die hie maak je een hele lange zaagsnede. Hoe langer die zaagsnede is, daar zitten al die uh, adventief knoppen, slapende knoppen, die worden ontwaken. En dan krijg je heel veel waterlot, en dat waterlot groeit recht omhoog. Dat wil dus zeggen, het was door al die waslekkers heen, zorgt voor nog meer stevigheid van die haag. Dus ja, je moet gewoon even goed kijken. Is dit nou een winnende tik? Ik denk dat dit uh, een van de winnende tikken was, ja. <lacht> We gaan het eens even aan de jury vragen. De deskundige, de deskundige de want Marius Schutters. Nederlands kampioen van vorig jaar. Nog, nog wel. Nog ja, ja, ja. Want, wat, is de, wat is nou het geheim van de gouden tik met de heap? Ja, Je hebt uh, heel veel tips. Je, moet in ieder geval, uh, je ziet daar uh, staanders en liggers. De, de leggers moeten laag genoeg. Je hebt hele mooie zaagsneden. Uh, vlak die moeten. Uh, dik genoeg zijn dat je blijven leven. natuurlijk. Als je ze te dun maakt, dan sterven ze af. Het moet lekker glad zijn dat ze mooi dicht kunnen groeien, de wonden. Ja. Uh, lekker dicht bij de grond, dat je straks er nieuwe scheuten krijgt die de heg van onderen weer opnieuw dicht groeien. Dat zijn heel belangrijke dingen. En dat er ook gevlochten wordt: dat is natuurlijk heggevlechten, dat je dus met die liggers tussen de staanders vlecht, dan krijg je een soort een soort Met de liggers tussen de staanders. Dus de tak die je knakt, die moet ja. weer uh, tussen moet die, de andere liggende takken. Je moet die buigen vlechten u tussen de staanders. U gaat met uw standen. handbeweging heen ja. alsof u ja. de golven van de zee ja, nadoet. Ja, je moet ja, vlechten. Dus uh, vlecht. het is net als een manden vlechten, dan heb je ook uh, die blijven staan... En dan moet je tussendoor uh, ja. vlechten. Dan krijg je een stevig geheel. En dat is natuurlijk de opzet hiervan. Om, het moet vee dicht zijn. Hè? De koeien mogen niet doorheen kunnen breken. En ook niet eroverheen kunnen. Dus uh, dat is de, ja, de kunst van, van het hele Maashekken vlechten. Eigenlijk. Ja, je ziet zelf wat je doet. Is die haag eigenlijk zo mishandelen. Die denkt ik ga dood. En planten hebben maar één opdracht. Dat is zorgen voor nakomelingen. En die gaat ontzettend hard groeien om weer bestje te maken waar zaadjes in zitten. Nou, en dan krijg je een ondoordringbare veekering. Dat is de hele truc. Plus dat hier, wat mooi is, vorig jaar... We hebben een aantal jaren doen we dat. Je ziet hier al die dwarsliggers. Heel veel doren eromheen. Ideale plek waar vogeltjes hun nesten gaan maken. Zwartkop, geelgos. Als je nu gaat kijken wat vorig jaar gevlogd is... op iedere tien meter zit een nestje van een vogel. Dus, dat is gewoon ontzettend. Nou, er komen bessen. Dat is weer... Voor de trekvogels ontzettend veel voer. Nou heb je bij vroege vogels de actie om van je tuin een reservaat te maken. Klopt, ja. Um, ik kan ik hier uh, in mijn eigen tuin nog wat mee als ik een meidoorn heb staan? Zeker, ja, ja. Je kunt er zeker. Een heel mooie vlechtwerk maken. Dan zou ik uh, niet zo uh, dik laten worden. Dan zou ik toch wel wat dunner worden. Een centimeter of drie bijvoorbeeld uh, door snee. Dan is hij niet zo fors, want in een tuin, een heg van 4 meter hoog en 4 meter breed, dat uh, moet je echt een flinke tuin hebben. Maar het is een beetje tegenstrijdig, aan mijn natuurlijk, gevoel om zomaar de hiep in de tak te zetten. Nou, oh, dat weet ik niet. Uh, uh, uh, van, ja, snoeien doet groeien. Hè? Dus uh, als je uh, een, een heg ziet die niet gesnoeid is, die wordt van onder hol. De vogels die gaan er niet meer graag in zitten, want het wordt te doorzichtig. Als je ze weer gaat vlechten, dan komen er van onderuit komen er oude nieuwe scheuten. Die heg wordt heel dicht. Dus een hele goede bescherming voor vogels om een nest in te bouwen. Een bescherming tegen eksters en tegen roofdieren en zo. Dus het, het aantal vogels gaat toenemen? Gaat toenemen, zeker. Je ja, ja. krijgt een dichter vlechtwerk. Wat de vogel liever heeft dan een open strijk. Ja. Nu heeft u ook een heel dik boek geschreven ja, hè? Ja. over de cultuurhistorie ja, ja. en over de beestjes die het ja. aantrekt. Ja, ja, ja. Vogels, wat nog meer? Vogels, ja. Wat je, de das, hier zitten dassen. Heel veel dassen komen in het domein van de das. Uh, vossen, herten, konijnen zitten, veel hazen, maar ook amfibieën. Dus, dus, dus heel veel insecten komen hier uh, voor natuurlijk. Want als die, die heggen uh, in mei in bloei staan, dan uh, krioelt het van de hommels en de bijen natuurlijk hier. Uh. Ja En met al die berichten over uh, doodgaande bijen, korven, ja, uh, ja. volkeren, is ja, dat uh, natuurlijk alweer meegenomen. Ja, en dan kan je in ja. je eigen tuinreservaat weer wat doen. Zeker, ja. ja. Ik heb zelf ook een kleine tuin. Ik probeer hem ook een beetje vogelvriendelijk in te richten. Wat mij opvalt, ik heb even bij ons op het internet gekeken... Ja. dat er nog geen mensen uit Oefeld zijn die zich hebben aangemeld voor het tuinreservaat. Oh, ja. Ik denk dat uh, mensen heel druk bezig zijn geweest met het uh, hergevlechtkampioenschap. Dat het komt nog. Ja, dat komt nog. Als okay. het uh, kampioenschap afgelopen is... dan zal massaal uh, de Oefeldse bevolking <laughs> aan de tuin gaan denken ja. natuurlijk. Want ze ja. hebben natuurlijk allemaal in Oefeld een door in de tuin. Ja, dat zullen we niet allemaal hebben, maar veel wel natuurlijk. Het is natuurlijk een okay. beetje een, uh, plat... Ik hou u een beetje van het werk met het jureren, maar hoe is de kwaliteit dit jaar? Ja, wat wij uh, gezien hebben is het uh, toch weer uh, prima kwaliteit. Er zit toch wel verschillen hoor. Ja. Je, je ziet uh, de, de vakluihaarder uh, vaak toch wel uit. Uh... Nou zeggen ze, als je ze spreekt... We doen het voor de gezelligheid, maar is ook er is, is toch ook wel competitie. Ook, ook, ook. Ja, klopt. Ik heb dus vijf jaar zelf meegevlogd. Ik vind het gewoon leukste om, om ja, en hoe mee is het dan te doen. Om te winnen die gouden hype, geweldig, geweldig. Je telt mee, hè, Hier dan in de streek. dus. Hè? Ja, wat je de kampioen kan, is die maas uh, aanpakken. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Dus de, de kampioen heeft toch altijd hier een streepje voor hè, in het uh, in het gebied dus. Uh. <tieden> Ja, op jacht naar de gouden hype. Ik heb het zelf ook eens gedaan uh, hergevlechten voor Vroegvolgs TV en op onze website kunt u deelnemers aan het NK Maas hergevlechten in actie zien in een filmpje. En u ziet dan direct hoe u meidorm zelf ook kunt vlechten voor het geval u zelf uh, aan de slag wilt in uw tuin. En vergeet dan niet uw tuin op te geven als tuinreservaat. Kijk op tuinreservaten.nl. Ja, het is een, uh, een, een drukte van een belang en een gedoe hier in het capitool, waarin wij natuurlijk iedere week maar ons studiootje opbouwen. Uh, onze technicus Bart Schultz is heel hard bezig om contact te leggen... met uh, onze slechtvalt man. Ik ga eerst even vertellen wat voor muziek u hoorde. De Bagatell, Opens 13 nummer 9, bijgenaamd De Bij... van de Duitse componist Frans Schubert Dresden... uitgevoerd door Maria Kliegel op cello... en pianist Raymond Haveniet op piano. Uh, nu gaan we uh, nog een keer proberen om contact te leggen met Paul Marcus van Werkgroep Slechtveld Nederland. Paul, hoor je ons? Horen wij jou? Nee, het gaat niet lukken. Nee, wel, wel een vink. Vinkenslag hier op de buitenmicrofoon. Ook mooi. Nee, geen Paul. Gaan wij door naar ons uh, volgende onderwerp? Bij het Movies That Matter uh, Filmfestival, het Amnesty International Filmfestival in Den Haag, gaat vanavond de film Silent Snow in première. De film gaat over de oorlog tegen onafbreekbare pesticiden, zoals DDT, die de wereld nog steeds bedreigen. Ondanks dat de gevaren al lang bekend zijn. In 1962 schreef Rachel Carson er nog een boek over, Silent Spring genaamd. Ondanks dat die gevaren al lang bekend zijn, wordt er jaarlijks nog mol, worden er jaarlijks nog miljoenen liters uh, van die pesticiden gebruikt. Regisseur van de film en Gouden Kalf is Jan van den Berg. Jan, goedemorgen. Hi. Hey. Vanavond uh, de première van de film in Den Haag. Ja, dat is heel spannend. Spannend, ja. ja. Het is een heel leuk festival, het movies at Metter Festival. En ik heb al drie keer een film gehad, maar voor het eerst een première daar. Omdat het een heel goed uitkwam met de tijd. En uh, het is een hele leuke plek. Ja, en het movies at Metter Festival is een, een festival, hè, MdC International... over mensenrechten, mensen in verdrukking... maar dus ook mensen die in problemen komen door milieuvervuiling. Ja, als je gif moet eten en drinken, dan is dat natuurlijk ook een, een schending ja. van mensenrechten, ja. Kun je even beschrijven waar die film over gaat? Uh, de film gaat over een. Uh, het is begonnen met mijn reis naar Groenland, waar ik dus drie jaar geleden hier al voor geweest ben, om ja. dat leuke korte filmpje in te leiden wat ik toen gedaan had. Uh, daar heb ik dat uh, eerst onderzocht en toen bleek dat die, die Eskimo's daar, Inuit moet ik eigenlijk zeggen, Eskimo's mag niet, die, uh, die hebben iets heel bescheidends. Ik heb al die mensen geïnterviewd, nou ja, als dat moet, als ze nou D&T moeten gebruiken, dan moet dat dan maar, hè? dan uh, moeten we maar kijken. Uh, Wilt uh, ja, gegeven... kun je nog even kort het, het probleem uh, omschrijven waar, de, waar deze film over gaat? Oh ja, het, ja, het ja. probleem is dat dus die pesticiden die hebben de neiging hebben om naar het noorden te gaan. Dus alle winden, alle oceaanstromen gaan naar het noorden. Waar die pesticiden ook gebruikt worden? Ja. Afrika, Azië? Ja, alles, ja. alles verdwijnt uiteindelijk in het vet van walvissen en zeehonden. En hoe komt dat dan in het noorden? Uh, het wordt door kleine visjes opgegeten, grotere visjes. En uh, uiteindelijk eindigt het vet van die walvissen en die zeehonden. Wat het dieet is van die Eskimo's. Ik ben ook opgegroeid met levertraan. Uh, dat was heel gezond. Hè. Dat, uh, dat hield hun in leven daar, in die barre omstandigheden. Uh, maar nu uh, is dat giftig geworden. Je kunt geen borstvoeding meer geven. Je kunt. Uh, je kunt allerlei ziektes. En zelfs nu, het laatste gegeven is nu weer dat kinderen met hoge. Uh, niveaus van pesticiden in hun bloed. hebben een lage IQ. Dat is ook al aangetoond. Uh, nou ja, allerlei... Maar die gemeen in die gemeenschappen daar leven veel van dit soort kinderen? Dat, dat is ja, uh, aantoonbaar. Ja, uh... en dus jonge vrouwen mogen geen borstvoeding meer geven. Uh, we kunnen eigenlijk geen kinderen meer krijgen. Hè? Die zijn daar echt bezorgd over. Dus ik ben met een jonge eh, Groenlandse vrouw de wereld rondgegaan... naar de bronnen van die vervuiling. En daar hebben we overal gesproken met actievoerders, eh, slachtoffers. Eh, en dat geeft een heel goed beeld van eh, dat, zij, dat zij niet de enigen zijn. Hè? Dus eh, dat geeft aan het eind van de film ook een hele mooie boodschap... van nou, dat iedereen... Eh, overal moet strijden tegen deze gekkigheid, tegen deze waanzin... dat het maar doorgaat, ja. de vervuiling. Want nog heel even over de... de... Nou, laten we eerst even naar de bronnen gaan. De, ja. Er gaat een jonge vrouw, die Pipa Pipaloek heet ja. ze, hè? die gaat een reis maken vanuit Groenland... naar de gebieden waar die pesticiden gebruikt worden of vandaan komen. Wat, wat, wat zijn die bronnen? Die bronnen? Uh, nou, je hebt... Uh, ze zijn begonnen in India. Uh, daar uh, worden de meest gruwelijke giffen worden gebruikt in de, in de katoen... Uh, er zijn alternatieven, maar daar stuiten we ook weer op het probleem... dat de, um, de, de, de wetenschap, zeg maar, wordt betaald door de industrie. En het wordt weer, de, de, de, de drieluik, uh, industrie, uh, wetenschap en overheid... dat werkt samen om alternatieven te belemmeren. Ja. Want het is een hele goedkope manier om van je insecten af te komen. In Precies, Katoeveel. maar het werkt maar nou, kort... Ja. Het geeft alleen maar de neiging om meer pesticiden te gebruiken. Het maakt je nog afhankelijker van de, van de industrie, zeg maar. En uh, het aardige is trouwens dat uh, de, met die rondgang over... Ik ben naar India geweest, Afrika en Zuid-Amerika... waar de bananen natuurlijk ook een verschrikkelijk uh, voorbeeld zijn. Nu staat ik uh, we, hebben, we zijn een making-off van het maken. De cameraman Vira Singh is ook hier. Ja. En die zegt in die making-off van... Ja, nu krijgt India de schuld van alle rotzooi. Hè? Uh, altijd al. En... Uh, ik weet wel meer landen. Nou, nu stuit ik toevallig uh, van de week op het lijstje landen wat de meeste pesticiden gebruikt. En dan blijkt dat Nederland nummer drie staat. Costa Rica staat nummer één. Colombia en dan Nederland. Ja. Maar niet DDT meer, toch? Nee, maar dan heb je dat imicla, imidaclopriet. Hè, ja. Uh, ja. Uh, Jeroen van der Sluis vanavond een klein inleiding gaat geven. Dat is mijn belofte aan, aan de Indiërs. Dat ik ook uh, andere landen een uh, uh, beurt zou geven. En dan is Nederland natuurlijk verschrikkelijk dat dat nog steeds... Uh, ja. Dat hier ook weer gebruikt ja. wordt. Nu, nu gaat ook dus naar, in, naar India. Die ja. ziet daar de, de, de DDT-fabrieken. En ze ziet ja. ook hoe het, hoe het gebruikt wordt. Dus ze praat er met mensen. Ze gaat ook naar Afrika. Ja, Afrika, daar uh, wordt dus steeds meer DDT weer opnieuw gebruikt. Het is een tijdje uitgefaseerd geweest. Wordt weer opnieuw gebruikt. Uh, in de strijd tegen malaria. Terwijl er allerlei alternatieven zijn. Maar goed, er worden dus uh, ook dat is weer een, een, een samenzwering van, van industrie en. Uh, en, en wetenschap en, uh, ja. en, en gebruikers. Het, geld, het is een kwestie van geld. En dus ze zeggen, ja, maar DDT is een goedkope manier om al die hutten van die bewoners onder te sprayen. En, ja. hè, dat doen we ieder jaar ja. en dan geen malaria. Ja, wel... dus ook daar uh, is borstvoeding gevaarlijk geworden. Uh, Doordat uh, het hoofd van de malariabestrijding in Oeganda in de film vertelt, van, ja, het is een kost analyse die we gemaakt hebben. Uiteindelijk blijkt dat hij dat allemaal in zijn eigen zak gestoken heeft. Dat hij ja. geld verdiend heeft daaraan. En in de gevangenis terecht komt. Dat is ook we weer. Grappig dat ik de tweede keer daar kom met ook. Ik had het voor onderzoek gedaan eerst, ik had hem nog geïnterviewd. En de tweede keer zag ik een foto in de krant dat hij gevangen genomen was. Ja, dat was een minister hè, die aan ja, jullie vertelde ja, van... Ja, ja, ik kan niet anders, want het is zo goedkoop spul. Jullie ja. kunnen het wel zeggen in het rijke westen van gebruiken een alternatief. Maar ik moet dat DDT wel gebruiken. Ja, precies, ja, En je zegt dus de volgende reis blijkt dat die betaald werd door de... En dan zegt hij therapie Pieperloek... Ja, ja therapie zegt hij dan... ja, die ja. mensen, die, die, die, die milieuvechters, die zitten in airconditioned huizen, die hebben goed te spreken. Maar wij, hè, uh, wij moeten dit doen... En dan blijkt dat hij daar gewoon zelf aan verdient. Ja. Ja. Maar zeg je daarmee dat er daadwerkelijk een, een alternatief is... Uh, dat die mensen kunnen gebruiken en uh, ook nou ja, uh, goedkoop of net zo, uh, net ja. zo goedkoop? Uh, nou, we zijn daarna in uh, Midden-Amerika geweest... waar zes landen al zonder DDT uh, malaria bestrijden. En er is, komt geen malaria meer voor. Gewoon door hygiënische maatregelen, goede gezondheidszorg... Uh, uh, snel de ziekte bestrijden, of als hij ja. ontdekt wordt, onmiddellijk behandelen. Ja. En dan uh, met hygiënische maatregelen kun je het helemaal uitfaseren. Ja, ja en, het en er... fascinerend. Even naar een scene in die film. Er is uh, zo'n zo, zo, zo man in het bos, ja. die gaat er met een kapmes... Uh, wat, wat doet hij nou precies? Gaat hij ook malaria te lijf? Nee, nee dat maar... is, uh, hij vertelt hoe ze met lokale kruiden... en dat, ze alle, dat is, dat is, een, dat is een geweldig om in te Ja, het... maar hij laat ook zien dat je die waterpoeltjes moet bestrijden. Ja, ja. Als er, er een stilstand water is, gaan ja. die muggen daar hun eieren leggen. Precies. Dat is de bron van de, de muggen en uiteindelijk de malaria. En hij zegt, als je nou maar die pooltjes wegwerkt... Ja, dat is een belangrijk element. Dus dan hebben ze een afvoersysteem van het water dat allemaal wegloopt. En, en rotzooi, alle uh, auto-onderdelen op zo'n erf. Hè, daar blijft water in staan, dat wordt opgeruimd. Gewoon hygiënische maatregelen. Dat is een heel effectieve methode om malaria te bestrijden. En het aardige is dat ik... Uh, we hebben de wereldpremière gehad in Nairobi hè, uh, vorige maand. Ja. En bij Verenigde Naties, daar mocht ik hem vertonen. Een, voor, een voorvertoning was dat, dat was nog niet klaar toen. En daar hoorde ik dat ze nu die DDT-fabriek in India... waar wij dus omheen gefilmd hebben, waar we niet binnenkwamen natuurlijk. En we zijn zelfs een keer gearresteerd van, ja, wat doe je hier? Ik zeg dan ook dat ik uh, mensen aan het helpen met een filmpje. En uh, dat die DDT-fabriek gaan ze dus uh, vervangen. Dat wordt een nette fabriek. DDT gaan ze echt uitbannen. Ze zijn aan het onderhandelen met de uh, Indische regering al om daar... Uh, gewoon een, een, een koekjesfabriek van te maken of iets anders. Maar, ja, ja, maar dus, dan komt er verderop een andere uh, pesticidenfabriek? Of, uh... Nou, ze, zijn er, ze gaan er toch vanuit dat ze binnen vijf jaar de DDT-fabrieken dicht hebben in India. En dat is het laatste land dat in, uh, DDT maakt. Ja. Dus dat is toch weer een klein... En de kleine film die we van tevoren al gemaakt hadden... heeft daar een rol bij gespeeld. Ja, dus, dus dat is geweldig nieuws. Ja. Dus je films uh, doen ertoe. Nu al. Voordat die klaar is, hebben we al effect. Ja, ja. ja. Is daarmee... Dat is natuurlijk geweldig voor jou als filmmaker. Ja. En het is geweldig voor de mensen die er, die er veel last van hebben van die DDT. Maar is, um, is daarmee de strijd al uh, gewonnen? Nee, Is daarmee het probleem uit de wereld? Nou ja, het zijn, we vochten tegen de Dirty Dozen. Hè, de, de 12 smerige verboden artikelen, PCB, DDT, dat hele rijtje. Verschrikkelijke afkortingen. En uh, dat zijn er natuurlijk Dirty zijn er nu al. Dirty 19. En uh, de twintigste komt eraan. Er komen natuurlijk steeds weer nieuwe ontdekkingen. En de, baas, de boodschap van die film is vooral dat je geen dingen gebruikt... waarvan je niet weet hoe dat afloopt in het milieu. Hoe ze Moest ja. opgenomen worden, goed effect is. Maar hoe kan het dan dat er nog steeds van dat soort middelen zoveel gebruikt worden? Want ik geloof al sinds de jaren, wat is het, 60 Weten we dit nu al? Mm -hmm. uh, in Europa zijn verschillende middelen verboden, maar ook een heleboel middelen niet. Uh, we weten, dat, we weten uh, onder andere ja. van jouw films dat die mensen in Groenland de, uh, de afschuwelijke uh, kwalen ervan kregen. Ja, niet alleen in Groenland, maar ook in Nederland en in Costa Rica en ja, in ja, in andere ze... India, uh, ja. Zuid-Amerika. En toch worden ze nog gebruikt. Ja, dat is, het is gewoon de, de lobby van de industrie. Ik bedoel, hier in Nederland toch ook? Bayer betaalt uh, dit onderzoek. En, en als iemand, zo die joh van de Sluis, die dan vanavond mijn inleiding gaat doen... Die, uh, die heeft aangetoond dat het slecht is, dat je er alzheimer van krijgt... dat bijen doodgaan, weet ik veel. En uh, ze krijgen een proces als ze, als ze slecht... dit onderzoek wordt betaald door Bayer. Ja. En er staat in het contract staat dat je geen negatieve dingen mag zeggen over... Uh, die uh, verschrikkelijke giftige stoffen die onderzocht worden. Ja. Ja, zelfs Bleker uh, stamelde wat in de laatste Zemmela-uitzending... die het overzag uh, Van uh, ja, uh, we zoeken het uit, we zijn er weer bezig. Uh. Ja. Wat dus zou er gedaan moeten worden? Dat er alleen nog maar uh, stoffen gebruikt worden... die van tevoren goed onderzocht zijn. En de stoffen waarvan duidelijk is dat ze giftig zijn... en in het milieu blijven en, maar, uh, en onafbreekbaar zijn... Dat die verboden worden. En die zijn ook in veel landen verboden. Ik bedoel, dat immicaet. Dat is verboden in Italië. Maar hier wordt het maximaal gebruikt. Ja, dat is een spul, u zei net waarbij je aan, aan dood gaan. Ja, uh, onder andere. Ja. Ja. Maar ja, goed, nu zijn die wetten er, die afspraken zijn er al. Hm. En toch gaat het maar door. Moet er niet actie gevoerd worden, strijd geleverd worden. Ja. Moeten we naar Europa, Verenigde Naties. Um... Nou, de Verenigde Naties doet al iets, maar goed, het is ook heel moeizaam en heel log. Uh, dus wij hebben een actiesite nu, silentsnow.org. En uh, ik heb speciaal een cursus gedaan, DIY, do-it-yourself distributie. Okay, de film ja. gaat uh, online uh, in de bioscopen. Er komt een grote uh, tuschinski première nog. Dit is de Europese van uh, uh, vanavond. En woensdag om vijf uur ook nog, de tweede voorstelling. Ja. Um, maar daarna gaat hij in tuschinski, in de bioscopen, over de hele wereld. Het leuke is van die korte film, die heeft al in 60 landen... Uh, op festivals gedraaid en op televisie geweest. En overal hebben ze dus ambassadeurs nu, ambassadeurs benoemd. die, die de website in hun taal gaan vertalen. Ja. Dus het is nu nog alleen nog in het Engels. Nederlands komt volgende week. Roemenië komt de week erop. Dat we over de hele wereld. Uh, aandacht besteden aan mensen die actie voeren tegen dit soort. Uh, ja. En uw film is daarbij het, uh, het belangrijkste wapen. Uh... Van nou ja, u in ieder geval. Er is de, de filmmaker. site, er is de ja. korte film verscholen, de lange film voor de bioscopen. Ja. Ja, die wij vooral allemaal moeten zien. Ik heb hem gisteravond nog bekeken en het is een, een zeer indrukwekkende film. Het is natuurlijk een grof schandaal dat die mensen daar op Groenland... die daar eigenlijk niks aan kunnen doen, die leven al jarenlang het, op dezelfde manier... dat die nou ja, ziek worden en, en sterven uh, door ons uh, toedoen. Door de middelen die wij gebruiken wereldwijd. Um, ik wens u heel erg veel succes uh, vanavond en plezier bij de... Première, de Europese première. De Europese is dit. première. De Europese de première. Europese première. De Engelse versie is dit. Van uh, Silent Snow, Jan van der Berg. En uh, ja, ga vooral door met uw, uh, met uw werk. Dankjewel. Ik heb een heel mooi mailtje van nog. Oh, nog Twitter en Facebook. Van de Riverkeeper, hè? die man die bij de DDT-fabriek vecht tegen die fabriek. Die 30 jaar doet hij het nu al, schreef hij mij. Ja. En hij gaat door tot zijn laatste adem. Heel en goed, die man iedereen. is vaak bedreigd. Ja, die is bedreigd. Vertelt uh, hij in de film. Uh... En heeft hij heeft die steun gekregen van Greenpeace en van de local ja. community zelfs. In zijn strijd tegen de DDT-fabrieken. Ja, omdat die mensen weer afhankelijk waren van die fabriek. Dus die ja. waren tegen hem. Hè? Ja. Dus hij was in zijn eentje aan het strijden. Maar hij gaat door. Hij gaat door. En Jan van der Berg gaat ook door. Oké. Okay. Heel Zeker. veel bedankt en veel plezier vanavond. Dank je wel. De lingen van deze week. Um, we gaan uh, aan het einde van deze vroege volgensuitzending... nog even naar een melding die binnenkwam op 035 6711 338, de Venolijn. Goedemorgen met uh, Sylvia de Boer. Hey, hallo, Overijssel. Ik heb vandaag mijn eerste uh, tif Tjaf gehoord. Uh, in plaats van het uh, overbekende roepen van zijn naam... tif Tjaf, tif Tjaf, tif Tjaf... had uh, deze uh, creatieveling een drietonige uh, variatie, ongeveer zo. Nou, het lukt me niet helemaal goed. Uh, ik ben benieuwd of dat uh, vaker uh, voorkomt. Ik geloof dat ik het op de Wadden uh, één keer eerder gehoord heb, die drie tonen. Daag! Nou, mevrouw Sylvia de Boer, we kunnen u melden dat chifchaf een vaak een drietonig geluid maken in plaats van een tweetonig. Ze wisselen dat ook af, dus dan is er uh, niet sprake van een bijzondere ondersoort. Het is eigenlijk een soort chif tjaf tjof, die, uh, die vogel. Um, wij gaan afsluiten uh, zo direct de OVT van de VPRO. En dinsdagavond uh, Vroege Vogels TV met een heleboel moois. We gaan op zoek naar de middelste bonte specht. Uh, spectaculaire opnames door de kijker zelf gemaakt in Wat ruis En de Haringvliet Sluizen, het kierbesluit.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 Als professional wil ik groeien, maar waar zit mijn potentieel? GITP ontdekt talent, ontwikkelt talent en, en laat mijn talent renderen. Kijk op gitp.nl. Doe de check op localwarming.nl en maak kans op 2500 euro aan isolatie. Kijk ook op gitp.nl en ontdek waar bewegingsruimte zit voor talentontwikkeling. Dit is Radio 1.